7 uur. Gert Kruuk met het NOS Journaal. ABN AMRO sluit voorlopig enkele tientallen geldautomaten... vanwege de vele plofkraken van de afgelopen tijd. De bank doet dat voor de veiligheid van omwonenden van de automaten. Het aantal plofkraken neemt fors toe. Met 61 staat de teller nu al ruim 40 procent hoger dan vorig jaar. In verschillende steden in Irak zijn gisteren 35 tot 45 betogers doodgeschoten door veiligheidstroepen. Zo'n 230 mensen raakten gewond. Het was een van de bloedigste dagen sinds de start van de anti-regeringsprotesten van begin oktober. Vooral jonge Irakezen geven de regering de schuld van de slechte economie. De autoriteiten reageren met harde hand op de protesten, waarbij de afgelopen tijd zo'n 350 doden zijn gevallen. Steeds meer Nederlanders wekken du samen duurzame energie op, blijkt uit de jaarlijkse lokale energiemonitor. Vorig jaar waren er bijna 70 kleinschalige projecten waarbij burgers vooral zonne- en windenergie opwekken. Dit jaar zijn het er al bijna 600 en die produceren genoeg stroom voor 235 huishoudens. De grote stijging komt vooral doordat steeds meer mensen op zoek gaan naar een alternatief voor aardgas. De interimregering in Soedan heeft een wet afgeschaft die vrouwen in het land ernstig onderdrukte. Onder het regime van de voormalige dictator Bashir... moesten vrouwen mannen gehoorzamen... en waren beperkingen voor kleding, gedrag in het openbaar... werken en studeren. Vrouwen die zich er niet aan hielden, kregen zweepslagen. Sinds Bashir in april aftrad... waren de regels in de praktijk al versoepeld. Zo konden vrouwen in Soudaan voor het eerst mannen in de ogen kijken... zonder dat dat gevolg had. Het weer geregeld zon, maar vooral in de kust en enkele buien, wordt een graad of acht in het weekend droog met kans op nachtworst... Smiddags wordt het 3 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 is een ongeluk gebeurd van Den Haag naar Amsterdam toe. Tussen Hoogmade en Nouvellep staat 7 kilometer stilstaand verkeer. Tussen Roelevaar en Sveen Hoofddorp 5 kilometer. Uh, daar zijn twee rijstroken dicht bij Hoofddorp. Tussen leiden en Alfa aan de Rijn rijden geen treinen door een aanrijding. En tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM ZFM met nu opstand maak een We'll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 Yeah. Uh -huh. coconut broke While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 I might as well get over the news Just like fishing in the ocean